Dit is les 55 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. We beginnen deze les met de Voltooid Verleden Tijd, die in het Spaans El plusquamperfecto Perfecto wordt genoemd. Zegt u de volgende persoonsvormen eens na. Había comprado. Había comprado. Ik had gekocht. Habías comprado. Habías comprado. Jij had gekocht. Había comprado, había comprado. Hij had gekocht. Habíamos comprado. Habíamos comprado. Wij hadden gekocht. Habíais comprado, habíais comprado. Jullie hadden gekocht. Habían comprado, habían comprado. Zij hadden gekocht. U hebt al wel gezien dat el plus con perfecto wordt gevormd met behulp van het hulpwerkwoord haber in de vorm van de pretérito imperfecto en het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. We gaan dit nu zelf oefenen met het werkwoord decir. Zegt u de volgende persoonsvormen direct in het Spaans. U bent toch niet vergeten dat sommige Spaanse werkwoorden een onregelmatig voltooid deelwoord hebben. Het woord is aan u. Ik had gezegd. Habia dicho. Jij had gezegd. Habias dicho. Hij had gezegd. Habia dicho. Wij hadden gezegd. Habíamos dicho. Jullie hadden gezegd. Habiais dicho. Zij hadden gezegd. Habían dicho. Voordat we verder gaan met de behandeling van de voltooid verleden tijd, leren wij er eerst enkele woorden bij. Zegt u de Spaanse woorden na. El hospital. El hospital. Het ziekenhuis. La costumbre. La costumbre. De gewoonte. Acostumbrarse a. Acostumbrarse a. Wennen aan. Contar. Contar, vertellen. Cuidar. Cuidar, verzorgen. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans en controleer uw antwoord en uw uitspraak. Wennen aan. Acostumbrarse a. Verzorgen. Cuidar. Het ziekenhuis. El hospital. Vertellen Contar De gewoonte La costumbre Opmerkingen 1. Acostumbrarse a, een wederkerend werkwoord, en cuidar zijn regelmatige werkwoorden. 2. Contar is een werkwoord met de tweeklank ue. El plus quam perfecto wordt op dezelfde wijze gebruikt als de Nederlandse voltooid verleden tijd. Deze tijd komt vaak voor in een bijzin die volgt op een hoofdzin die in de verleden tijd staat. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen na en vergelijk de Spaanse zinnen met de Nederlandse vertaling. Dice que ha sacado unas fotos. Hij zegt dat hij enkele foto's heeft genomen. Dijo que había sacado unas fotos. Hij zei dat hij enkele foto's had genomen. Que ya se han a Jij dat al gewend hebben dat ze zich al gewend hebben aan onze gewoontes. Que ya se a Jij schreef dat ze al gewend hebben aan onze gewoontes. Dat ze zich al gewend hadden aan onze gewoontes. Pedro me cuenta que has pasado los días de Navidad con tu amiga. Pedro vertelt mij dat je de kerstdagen met je vriendin hebt doorgebracht. Pedro me contó que habías pasado los días de Navidad con tu amiga. Pedro vertelde mij dat je de kerstdagen met je vriendin had doorgebracht. Zet in de oefening over de nieuwe leerstof elke hoofdzin in de pretérito definido, verander dan de bijzin naar behoren en vertaal deze in het Nederlands. Juan me cuenta que has estado en Madrid. Juan me contó que habías estado en Madrid. Juan vertelde me dat je in Madrid was geweest. Escribe que habéis visitado unos museos. Escribió que habíais visitado unos museos. Él schreve que habíais visitado unos museos. Dice que habéis visto unas películas interesantes. Dijo que habíais visto unas películas interesantes. Él dice que habíais visto unas películas interesantes. Me comunica que Elena os ha invitado a su casa. Me comunicó que Elena os había invitado a su casa. Hij deelde mij me mede dat Elena jullie bij haar thuis had uitgenodigd. Me deja saber que su hermana ha venido también. Me dejó saber que su hermana había venido también. Hij liet me weten dat haar zuster ook was gekomen. Sus amigos me cuentan dat no te has encontrado bien. Sus amigos me contaron que no te habías encontrado bien. Zijn vrienden vertelden mij dat je je niet goed had gevoeld. Me dicen me dat ze je naar het ziekenhuis hadden gebracht. Me escriben que allí te han cuidado bien. Me dat ze je daar goed hadden gevoeld. Ze schreven me dat ze je daar goed hadden verzorgd. In het Spaans bestaat een groep werkwoorden die eindigt op IAR, waarbij in sommige personen van de tegenwoordige tijd, in een aantal persoonsvormen van de subcontivo tegenwoordige tijd en in de gebiedende wijs, de klemtoon op de I valt. Deze vormen worden dan met een klemtoonteken geschreven. Tot deze groep behoort ook het werkwoord MBAR. Zegt u het eens na. Enviar. Enviar. Enviar. Verzenden. Zegt u ook de volgende persoonsvormen eens na en let goed op de plaatsing van het klemtoonteken: tegenwoordige tijd. Envio. Envio. Ik zend. Envia's. Envias. jij zendt envia envia hij zendt enviamos enviamos wij zenden Enviais. Enviais. jullie zenden envían envian zij zenden u zend Subcontivo, tegenwoordige tijd. Que envíe. Que envíe. Dat ik zend. Que envíes. Que envíes. Dat jij zendt. Que envíe. Que envíe. Dat hij zendt. Que enviemos. Que enviemos. Dat wij zenden. Que envíéis. Que envies, dat jullie zenden. Que wieen. Que wieen. Dat zij zenden. Dat u zendt. Gebiedende wijs. En via. En Zend. No en No envíes. Zend niet. No en usted. No en usted. Zend u niet. No envíen ustedes. No envíen ustedes. Zend u niet. In het woordenboek staat het als volgt aangegeven. Enviar. We gaan dit onmiddellijk toepassen in een oefening. Zeg de volgende zinnen in het Spaans. Waar zend je dit postpakket heen? A dónde envías este paquete postal? Wie zendt jou dit boeket bloemen? Kien te envía este ramo de flores? Juffrouw, verzend u deze brief zo spoedig mogelijk naar Denemarken. Señorita, envíe esta carta lo antes posible a Dinamarca. Ja, ik zal hem onmiddellijk verzenden. Sí? Voordat we aan de laatste oefening beginnen, waarin we de leerstof van deze les gaan herhalen, leren we enkele nieuwe woorden bij. Zegt u ze na? La empresa. La empresa. Het bedrijf. El apartado. El apartado. De postbus. La enfermera. La enfermera. De verpleegster. El marido, de marido. De echtgenoot, De man. La experiencia, la experiencia. De ervaring. El historial profesional. El historial profesional. Het arbeidsverleden. Los datos personales. Los datos personales. De persoonlijke gegevens. El interesado. El interesado. De belangstellende. Estar casado. Estar casado. Gehuwd, getrouwd zijn. El anuncio, El anuncio, De advertentie. Llamar la atención. Llamar la atención. De aandacht trekken. We gaan deze woorden oefenen. De advertentie. El anuncio. De ervaring. La experiencia. De postbus. El apartado. De aandacht trekken. Llamar la atención. Het arbeidsverleden. El historial profesional. De verpleegster. La enfermera. De belangstellende, El interessado, Het bedrijf, La empresa, Gehuwd, Getrouwd zijn, Estar casado, De persoonlijke gegevens, Los datos personales, De echtgenoot, De man, El marido. Opmerking: Estar casado. Mannelijke vorm wordt in de vrouwelijke vorm estar casada. Dan zijn we nu toe aan de laatste oefening van deze les. Hierin komen de nieuwe woorden en de behandelde leerstof uitgebreid aan de orde. Zegt u de gegeven zinnen in het Spaans en controleer na elke zin uw antwoord en uw uitspraak. Het ziekenhuis Santa Maria zoekt verpleegsters met veel ervaring. El Hospital Santa María busca enfermeras con mucha experience. Ons bedrijf heeft secretaresses nodig die Duits en Frans spreken. Nuestra empresa necesita secretarias que hablen alemán y francés. De belangstellenden kunnen naar Postbus 302 in Madrid schrijven. Los interesados pueden escribir al apartado 302 de Madrid. Stelt u zich zo so spoedig mogelijk op de hoogte. Infórmese lo antes posible. Send u uw arbeidsverleden naar ons adres in Barcelona. Envíe su historial profesional a nuestra dirección de Barcelona. Uw advertentie heeft mijn aandacht getrokken. Su anuncio ha llamado mi atención. Via deze brief zend ik u mijn arbeidsverleden en alle persoonlijke gegevens. Por la presente le envío mi historial profesional y todos los datos personales. Ik zoek werk omdat de kinderen al naar school gaan. Busco trabajo porque los hijos ya van a la escuela. Ik vind het niet leuk om alleen huishoudelijk werk te doen. No me gusta hacer solo el trabajo de la casa. Ik werkte enkele jaren op het kantoor van een Duitse maatschappij. Trabajaba unos años en la oficina de una compañía alemana. Ik zou graag enkele persoonlijke gegevens willen weten. Quisiera saber unos datos personales. Bent u getrouwd? Está usted casada? Heeft u kinderen? Tiene hijos? In welk jaar bent u geboren? In qué año nació? Ik ben met een Spaanse getrouwd. Estoy casado con una Española. Kan je wennen aan de gewoontes van haar land? Puedes acostumbrarte a las costumbres de su país? Uw man vertelde mij dat u in het ziekenhuis was geweest en dat ze u daar slecht hadden verzorgd. Su marido me contó dat u in het ziekenhuis was hospital en dat ze u daar slecht hadden. Je vrouw zei mij dat je je al gewend had aan het Spaanse eten.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 El avanzado de edad, El avanzado de edad, de edad, la persona de edad, avanzada. la persona de edad, avanzada. De la Exigir. Exigir. Vereisen. Interés por. Interés por. Belangstelling por. El Centro de Ancianos. El Centro de Ancianos. Het bejaardencentrum El miembro. El miembro. Het lid. La asociación. La asociación. De vereniging. Toda clase de... Toda clase de... Allerlei... Dit is les 56 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. We zijn alweer toegekomen aan de laatste les van dit lesboekje. We gaan datgene wat we in de drie voorgaande lessen hebben behandeld herhalen. Het is de bedoeling dat u de gegeven zinnen direct in het Spaans zegt. De correcte Spaanse zin volgt telkens ter controle. Geachte mevrouw. Estimada señora. Ik heb het genoegen de ontvangst van uw brief van de 28 e van de vorige maand te bevestigen. Tengo el gusto de acusar recibo de su escrito del pasado día 28. Het is ons een genoegen om u mede te delen dat we voor u twee tweepersoonskamers vanaf 20 juni hebben gereserveerd. Nos is grato comunicarle que le hemos reservado dos habitaciones dobles desde el 20 de junio. We hebben zojuist uw brief van de 5e van deze maand gelezen. Acabamos de leer su carta del 5 del Corriente. Via deze brief verzoeken wij u ons een folder over de cursussen Spaans voor buitenlanders te zenden. Por la presente rogamos nos envíe un folleto sobre los cursos de español para extranjeros. En afwachting van uw antwoord, met de su antwoord, mete meeste hoogachting. Esperando su respuesta, le saludo muy atentamente. Ik dank je voor je ansichtkaart, didato 13 oktober jongstlede. Te agradezco tu postal de fecha, 13 de octubre, próximo pasado. Meneer. Muy señor mío. Verwijzend naar uw advertentie, zend ik u mijn arbeidsverleden en een foto. Refiriéndome a su anuncio, le envío mi historial profesional y una foto. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u de verzekeringspapieren en de autopapieren te zenden. Aprovecho esta oportunidad para enviarle los documentos de seguro y la documentación del coche. In uw laatste brief verwijst u naar enkele erg ingewikkelde problemen. In su último escrito se refieren ustedes a unos problemas muy complicados. Over Brengt u ons nog een fles witte wijn en iets te eten. Camarero, tráiganos otra botella de vino blanco y algo para comer. Wil je niet een beetje meer paella eten? No quieres comer un poco más de paella? Anita heeft hem zelf klaargemaakt. Anita misma la ha preparado. Ze hebben over deze schilder in geen enkele krant geschreven. No han escrito sobre este pintor en ningún periódico. Het lijkt dat niemand hem kent. Parece que no lo conoce nadie. Ik ken Rafael goed. Conozco bien a Rafael. Ik leerde hem enkele jaren geleden in een discotheek kennen. Lo conocí hace unos años en una discoteca. De hele nacht dansten we samen. Toda la noche bailábamos juntos. Vergezel je mij naar mijn hotel? Me acompañas a mi hotel? Het spijt me, maar ik kan niet. Lo siento, pero no puedo. Ik herinner me zijn telefoonnummer niet. No me acuerdo de su número de teléfono. No me otras. Carmen es Carmen es mi única amiga. No tengo otras. Carmen es mi única amiga. No tengo otras. Carmen es mi única we hebben deze foto's in het zwembad genomen. Hemos sacado estas fotos en la piscina. Ze zijn goed gelukt, niet waar? Han salido bien, no? Ik zoek ander werk, omdat in het bedrijf waar ik werk ze niet genoeg betalen. Busco otro trabajo, porque en la empresa donde trabajo no pagan bastante. Ik verwijs naar het artikel over de Deense cultuur dat mijn aandacht heeft getrokken. Me refiero al artículo sobre la cultura danesa que ha llamado mi atención. Ik kan niet wennen aan het Spaanse eten. No me puedo acostumbrar a la comida española. Men maakt het met teveel olijfolie klaar. Se prepara con demasiado aceite de oliva. Ik u gegevens. Les envío unos datos personales. Ik heet Me llamo Marina Robles. Ik ben maar ik ben getrouwd met een Spaniard. Soy holandesa, pero estoy casada con un español.